In Hongarije zitten honderdduizenden huishoudens al dagen zonder elektriciteit. Dat komt door zware sneeuwval en hevige rukwinden. Het winterweer teistert vooral het westen van het land. Duizenden huizen zijn ingesneeuwd en zo'n 160 wegen geblokkeerd. Het Hongaarse leger bevrijdde gisteren duizenden automobilisten die waren gestrand op een snelweg. Sommigen stonden al twintig uur vast. In Uden heeft vannacht een grote brand een opslagschuur voor caravans verwoest. Alle 25 caravans in de schuur moeten als verloren worden beschouwd, zegt een woordvoerder van de Brabantse brandweer. Behalve caravans stond in de schuur een aantal ponies. Die kon tijdig worden geëvacueerd. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar een andere schuur in het huis van de eigenaar. Vanwege de rook reed de politie door de straten van de omliggende wijk in Uden om mensen te waarschuwen. Niemand is gewond geraakt.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 Ik moet even wat kwijt, Frank. Oh, dacht, dus gisteren zat ik... Uh, uh, zat ik uh, gisteren zat ik lekker met je door te hangen. Ik had echt een hele lange dag gehad. En toen dacht ik, ik ga lekker op de bank zitten. Gewoon, vrijdagavond gewoon, gewoon serietjes kijken. Te kijken, Zo'n avond ja. gewoon. gewoon ja, en dan lekker... Uh, en toen zat ik een beetje ondertussen series. Te, ik zat series te kijken en ondertussen zat ik op mijn telefoon... zat ik een beetje uh, uh, te twitteren en zo. En toen kwam ik op... Uh, toevallig kwam ik te doen op, op een site... waar dat filmpje op stond van uh, vijf mensen... Op, die op één gitaar... Uh, Got gotcha, uh, gotcha, somebody ja, that I used to ja, know speel. Die, die, die mensen, die, uh, dat da, kwam ik tegen. Ja, maar nou, dat ja, kende je toch al lang? Ja, tuurlijk, want dat is ik bedoel, honderdduizend dat is, dat is, dat is, miljoen keer is dat doorgezonden. <laughs> <Ja>. door iedereen, <laughs> iedereen heeft dat gezien. Maar ik, zat, ik had dus net, ik had lekker een speciaal biertje gedronken en zo. Dus ik was een beetje in zo'n zo melige, ik had ook eigenlijk moeten gaan slapen, maar zo'n buis. Hoe kom, laat was het? En, het was denk ik, ja, gewoon een, een sneuwe tijd voor je eentje, uurtje, oh. uurtje, uurtje, of drie of zo. Zo laat dan? Ja, dat al. was echt al laat. Nou, Iets eerder misschien, maar... Zo ongeveer. Dus ik had eigenlijk naar bed moeten gaan. Dus toen, toen dacht ik van, oh grappig. Dan ga ik dat, ga ik dat doorsturen. Uh, met erbij bij als tekst. Van, wow, kijk nou wat ik nu heb gevonden. <laughs> Vijf mensen op mijn gitaar. En dit moet je echt zien, waanzinnig. Wat flow. Ja, dus had ik dat doorgestuurd. En toen uh, dacht ik van, nou, nah, lekker naar bed. Ik, uh, I call it the day. Ben ik de volgende dag wakker. Had ik dus iets van 30 retweets. Van mensen die dus mij retweet hadden. Met datzelfde filmpje. Uh, voor de mensen die het niet weten, dat is nou Hij heeft zeg maar je linkje doorgestuurd, als het ware. Het, van het filmpje. Waardoor dus het hele effect van mijn grapje weg was. Want mensen geloofden dus dat ik dat filmpje nog nooit had gezien. Oh. En toen hebben ze dat doorgestuurd. Nu, en de he het ging maar door de hele dag. Hebben mensen alleen maar dat filmpje doorgestuurd. En dan krijg ik allemaal reacties nu. Van ja, gast, kom je nu pas achter. Uh, dit filmpje is al honderd keer. Maar je uh, kan maar... bijna niet cynisch zijn op Twitter. Nee. Als je schrijft is cynisme heel moeilijk. Ik kan niet, maar ik kan het er niet meer terug. Uh, nee. En toen zei een vriend van mij zei gisteren van... Ja, dan moet je eigenlijk moet je nu de komende dagen... Moet je gewoon volgende week moet gewoon, uh, nog weer iets anders doorsturen. De, de, de, de Gangnam Style of zo. Ja, of zo, gewoon van. doorgaan deze ja. stijl. En dat, dan, en dat je dat dan volhoudt. Maar het is, ik ben, ben er gewoon ingeluid. Ja. Ik ben in mijn eigen grapje getrapt. Wie <lacht> een keil graaft voor een ander valt er zelf in, hè? Zo is het gegaan, ja. Dus het zat me een beetje dwars. Uh, dus ik dacht, als we nou nu hier beginnen, om te vertellen dat het me allemaal een geintje was, jongens. En dat ik natuurlijk ook wel wist van dat, uh, van dat het wel eens vaker zo was gestuurd. Dan dacht ik, van, nou, dan is, is dat woord er in ieder geval uit. Nou, goed. Uh, we gaan het hebben over eten, Frank. En, uh, en vooral over vieze dingen die je kunt eten. En het komt over uh, een artikel, dat las ik afgelopen week op internet... van een meisje en die at deodorant. Hoe kan je deodorant eten? Nou ja, ja het is meer drinken, zou ik dat zeggen. Oh maar uh, ja, die vond dat lekker. Die was echt verslaafd aan de smaak van deodorant. En dan, als ze, dan, nu, uh, nou, als ze, dan liep ze rond en dan kreeg ze aandrang om, uh, om deodorant te eten. En dan liep ze de winkel in en dan... Dus... En nam ze even een spijtje. Er zit alcohol in, toch? Ja, ja, ja, ja. en vooral veel gifstof ook natuurlijk en zo. En werd ze daar en, uh... niet ziek van? Nou, nee, dat nog niet, maar ze is wel meerdere keren door uh, doktoren ook gewaarschuwd van... ...als je hiermee doorgaat, dan, uh, dan, uh, dan ga je een keertje omvallen. Dat is het einde verhaal. Ja, dat is natuurlijk super slecht voor je. Het is gewoon gifstof. Maar ze stond je... nooit uit haar mond. Uh, nee, nee, nee. <laughs> High five. Grapje. Goed, man. Uh, maar uh, stond ik. Uh, ja, maar dus. Uh, <laughs> apart verhaal. Ja. Dus ik dacht van. nou, Misschien meer mensen die met je gekke dingen hebben gegeten. En dan hoeft het niet zo extreem te zijn. Nee, dan maar dit is wel heel raar. Dit is wel heel raar. Het kan ook gewoon eetbare dingen die gewoon een beetje apart zijn. Ja, wat voor ons misschien heel apart is. Is voor andere culturen weer heel normaal. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, uh, Jij komt uit Vietnam toch? Ben je geweest? Ik ben net in Vietnam geweest op vakantie. Heb, ja, je, nee, heb je iets raars gegeten? Ja, hele rare dingen. Sowieso. Uh, eet je ook wel ingewanden daar en zo. Maar dat doen wij natuurlijk ook wel een beetje. Ja. Hè, met leven ja. met niertjes en zo. Maar het gekste wat ik heb gegeten, dat was met Ted, Dat was uh, Vietnamese nieuwjaar. We waren bij een familie op bezoek. Ted heet dat? Ted, ja. Okay, ja. En uh, toen kregen we aan het einde van de maaltijd kregen we een grote zilveren schaal doorgegeven met een flinke lepel erin. Yeah. En daar zat dus varkensbloed met pinda's in. Eww. Ja, en dat, dat, dat kan je ook alleen eten als het varken net is geslacht. En dat was niet. Dus, yeah. Want dat, dan slachten ze dat voor het nieuwjaar, slachten ze dan voor het vlees, Krijg je allemaal gerechtjes met varken. Maar dus ook, uh, dan halen ze uit het, uit het varken ook vangen ze al dat bloed op ja. en dat, dat is echt een delicatesse daar. En drink je dan een borrelglaasje zo? Nee, er nee, zit, zit ook wel kruiden in en zo, dus het is wel iets, het is niet alleen sec bloed met pinda's, maar wel dat het iets uh, drappiger is. Ja. En dan heb je zo'n grote lepel en die gaat dan rond de tafel en dan die lepel en dan... Een soort van bol. En dan kauw je een beetje op die pinda's. Ja. En, uh, en dan is het dan dus een beetje smurrie? Je proeft gewoon bloed met pinda's. Ja. Dat proef je ook. Ja. Zeg maar, als je wel eens een mondje hebt dat je je mond erop zet, zo smaakt het. Ja. Dat lijkt me wel een beetje een raar idee. Ja, absoluut. Maar ik dacht van ja, als ik er dan toch ben en het hoort erbij bij dat Vietnamese nieuwjaar, ik doe het gewoon. Ja, nee, nou, dat heb je gelijk in ook. Ja, dus ja, ik vind, vind het dapper van ik je. Vond het wel, ik vond het wel spannend en dat viel me nog alleszins mee. En ja. voor de rest heb ik hier in Nederland al sprinkhanen oh, ja. Sprinkhanen zijn al bijna weer normaal. Ja. Haast. Maar wel, ja. ook oh, er we veel mensen die dat niet doen nee. natuurlijk, die, die denken van dan bekijk het maar. En ben jij een durfval qua eten? Ja, nou, ik denk dat ik alles durf te eten en ik vind ook uh, orgaanvlees heerlijk, daar hou ik heel erg van en uh, uh, ik denk dat ik bijna alles wel zou eten. Wat is het gekste dat je nu al hebt gegeten? Hart, denk ik, valt wel mee eigenlijk. Van wat? Ook. Van Kip. Kip. Kip. Kippenhartjes. kippenhartjes. Ik heb ook wel zo een, een wang gegeten en een tong. Oh, ja. Lekker, tong hebben we ook wel eens gehad. Ja. Tom, en dan, dan, dan niet die vis, maar dan is in een lekker? restaurant. Ja, okay. dat is wel een kalfstong volgens ja. mij. Ja, ik vind, ik, ik, ik, ik zou dat wel eens, ik zou, en ook insecten zou ik wel snel doen. Alleen zeg maar levende dingetjes en zo, dat gaat dat, dat ga niet helemaal en Wat heb je nou wat je levend kan eten? Nou, er zijn best mensen die, uh, die insectjes eten. Die gewoon echt gewoon zo, zo. uit ja. een bak met, met sprinkhanen ja. ja, trouwens levende meelwormen dan kun je natuurlijk prima oh. eten. Dat, uh, ja, dat zou je niet snel nee, doen. Nee, dat vind ik dan weer, want dan kronkelt het in je mond. Ja, precies. Ja, dan moet je snel kouden, inderdaad. Dat lijkt me heel vies Goed, het is de vraag is heel simpel. Wat is het gekste dat jij ooit hebt gegeten? Het vreemde van het vergeten, dat was dat schapenvlees. Nou, dat vond ik helemaal niet lekker. Dat vond ik zo... Uh... Oeh, wat moet ik er nog aan denken? Ja. Nou, oesters. Dat vond ik echt uh, vreemd en vies. Ze zeggen krokodillensoep, maar volgens mij was het gewoon kippensoep. Kaviar. Dat was zo ontzettend smerig. Heb ik toen één hapje van genomen in een heel duur restaurant en het was heel vies. Kikkerbillen, dat is wel het vreemdste. Ja, voor de rest eet ik wel redelijk normale dingen altijd. Ik heb altijd wel zoiets wat ik niet ken, dat eet ik niet. Moet het Thailand geweest zijn, maar wat het geweest weet ik niet. Het was wel lekker. Um, uh, Kokkels en die vond ik heel vies. Die zaten in een blikje en uh, in een bepaald sausje en uh, ik, vond, ik gruwde ervan. Maar ja, je moet het een keer proberen. Zagers. Dat zijn uh, van die wormen van die ze uh, die gebruiken voor te uh, voor vissen. Het was wedenschap. Mm, lekker is alles. <laughs> maar het was wel het, uh, het vreemdste. Zou jij het doen straks voor een wedenschapje? <laughs> ah ja, een van de twee maden of zo. Ja, kan wel een Maar we dan gewoon heel snel kou. Yeah. Doorslikken, een glaasje water ernaar. Is het weg toch? Ja, dat ah, ik ook zien. De vraag is heel simpel. Wat is het gekste wat jij ooit hebt gegeten? 0801121 0801121. Dat is de vraag. Of dat is het telefoonnummer. En de vraag is dan, uh, wat is het gekste wat je ooit hebt gegeten? Ik uh, kwam uh, afgelopen vrijdag een filmpje tegen van de vijf mensen. En die speelden dit liedje op één gitaar. Nee. Wat? Één gitaar. <laughs> Waanzinnig. Ik ga straks stutteren. Het origineel is van Gotje. Somebody that I used to know. Now I think of when we were together.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 Uh, had ik wel eens uh, uh, zoetjes. Ken je dat? Van die, uh, die dingen die je in de koffie doet. En dan had ik een soort... Uh, ja, dat vond ik dan leuk om mee te nemen in een bakje. En er waren dan mijn snoepjes en als ik die snoep... Alleen dat, ja, dat werkt dan toch wel een beetje laxerend en zo. En het schijnt ook allemaal niet heel goed te zijn. Dus uh, ben ik maar mee gestopt op een gegeven moment. Het gekste wat je ooit hebt gegeten, dat is de vraag van deze ochtend. Douwe, goeiemorgen. Morgen. Hé, hey, goeiemorgen. Ja, jij koopt al jaren de sterren van de hemel. En dat doe je niet alleen dan met uh, piepers en pasta, maar... Jij, jij, jij kookt met orgaanvlees. Ja, dat klopt. Dat klopt, hè. Dan uh, zwezerik en een kippenhartjes, hersenen, stukje wang. Dat soort dingen. Ja, ja. ja. Hoe smaakt dat, wang? Uh, nou, wang zelf uh, valt best mee. is zelf een beetje te vergelijken met, uh, met een heel goedkoop stukje biefstuk. Alleen een heel taai. Ja. Maar dan kan je hele mooie marjonalissen en bereidingen aangeven... Waardoor het weer super sak, uh, sappig wordt en heel veel smaak. Oké, okay. dus het is eigenlijk een beetje een taaie biefstuk, maar door de bereiding kun je er weer echt wat lekkers van maken. Ja, nou, nou, ik zou het niet echt een biefstuk noemen, maar <laughs> qua smaak zou je het wel een beetje. Het heeft wel van weg. Ja, precies. Ja, precies. Hoe komt dat, dat, jij, dat je zo'n passie hebt voor het koken met orgaanvlees? Nou, uh, er zijn zoveel mooie bereidingen te geven aan orgaanvlees en, en uh, je kan het op zoveel manieren gebruiken. Bijvoorbeeld kijk naar een worst. Uh, dat is eigenlijk ook uh, orgaanvlees, alleen hoeveel mensen denken en niet benen. Nee, nee, die denken gewoon dat is uh, vlees of zo, dat komt uit een been, maar dat is natuurlijk niet zo. Ja. Ah. En, en, en, maar toch zijn mensen wel vaak een beetje, ja, een beetje terughoudend. Hè? Als jij dan zegt, van, ja, dit is, dit is wang of hier alsjeblieft eet een tong. Dan, dan denken yeah. mensen toch vaak van, nou... Ik ga maar even wat anders eten. Ja, ja eigenlijk best. best uh, jammer. En uh, ik denk dat het een beetje te maken heeft met dat wij Nederlanders. wij, uh, wij hechten niet zoveel waarde aan. Uh, aan een goed. Uh, een goed avondmaal. Bijvoorbeeld als je naar Spanje, Frankrijk, Italië kijkt. Uh -huh. daar is er gewoon een mus. dat moeder de vrouw met. een, goed, uh, uh, een goede maaltijd komt en liefst nog. Die gang ook. Ja. En dan ook nog eens een keertje, gewoon door de week. Ik bedoel, niet alleen maar uh, om een speciale, met een speciale gelegenheid, maar gewoon altijd, gewoon altijd lekker eten. Gewoon, gewoon altijd, elke dag. Dus wij zijn eigenlijk een beetje, ja, een beetje, een beetje in. Wij eten gewoon, uh, eten gewoon een paar simpele dingen en daar houdt het gewoon mee op, zeg je eigenlijk ja een beetje, een beetje het, uh, het stereotype Nederlander uh, ja. uh, wat de broer bekende kent dat dus weet hij niet ja wat, wat, je, stel, stel, jij mag, uh, stel jij mag iets voor mij maken hè? Zo van, of dat moet een en, en, en, en je mag echt je mag helemaal losgaan met wat, wat jij leuk vindt dat we maken wat zou je dan maken ja. nou een van mijn favorieten is het devo dat is een uh, is een uh, van groente ja en eigenlijk al het vlees wat uit de kop komt dus uh, wang tong, hersenen, et cetera, et cetera. Oké. Okay. Super lekker. Oké. Okay. En, en, en, en als jij, hoe reageren mensen als jij ze dit, uh, dit, dit voorgeschotelt? Want wat zeg je er misschien wel bij wat het is? Nou, ik heb het één keertje voor de grap uh, uh, in het restaurant... waar ik werkte aan een paar bekenden van me gegeven. Ja. Die het zelf niet hadden En die zeiden aan het begin dat het super lekker was. <laughs> Totdat ze hadden wat ze gegeten hadden. Nou, uh, toen kreeg het meisje de behoefte om het uh, terug te geven aan moeder met, uh, <laughs> natuur. Uh, <te> <laughs> Raar is dat eigenlijk toch? Dan vind je het ja, heel lekker. Apart, en, ja en dan, en dan weet je wat het is en dan denk je van nou dan, dan, dan brokkel ik het maar weer uit. Dat is ook apart eigenlijk. Ja, Oeh. best zonde. Wat is het gekst wat jij ooit hebt gegeten? Uh, slangenbloedsoep. Gadverdamme. Slangenbloedsoep? Ja. ja. En uh, uh, hoe kwam het? <laughs> uh, ik... Uh, ik zeg altijd pas dat ik iets vies vind als ik het geproefd heb. Dus als ik de kans krijg om iets te proeven wat ik nog nooit eerder gehad heb, ja. dan pak ik die kans altijd. Ja. Dus je denkt van, ja, ja, ja, waar, waar was je, waar, waar heb je dat geproefd? Permanent uh, zeker? Uh, nee, dat was in Turkije. Ah oké, okay. ja dat kan natuurlijk ook. <laughs> en, en, en, en dan kreeg je het voorgeschoteld, zo van hier uh, daar heb je slangenbloedsoep en jij dacht van nou, ik, ik neem een paar hapjes. Ja. En waar smaakt maar, dat naar dan? Uh, heel metaalachtig en totaal niet lekker. Yeah. Maar het was, uh, dus op die locatie was het uh, uh, de, uh, de, uh, de favoriete delicatessen. Mm. En, en neem je dan uh, neem je dan een hele kom zoals wij tomatensoep eten en dan lekker met een, een stokbroodje kruidenboter erbij of is het toch net iets anders? Nou, het was wel een hele kom, maar het uh, stokbroodje en de kruidenbouw was vergeten. Gaf het. Het klinkt ook niet lekker slangenbloedsuif. Het is, uh, ik denk, ja, vind dapper dat je het hebt geprobeerd, maar ik snap heel goed dat het niet het lekkerste is wat je ooit nee. hebt gegeten, nee. nee. Ik zou het ook niet adviseren. <laughs> nee. Uh, douwe, dank. En, uh, en we gaan op zoek naar meer mensen die uh, gekke dingen hebben gegeten. Is goed. Oké. Okay, okay. Dank voor het bellen. Oké, okay, oi, oi Wat heb jij uh, wel eens gegeten wat een beetje apart was, wat een beetje vreemd was? Heb je wel eens hard gegeten of lever of uh, insecten? Misschien heb je wel een hele, hele zak met, uh, met uh, weet ik veel, krekels weggewerkt of zo. Laat het weten. 0801121. wat is het gekst wat je ooit hebt gegeten? Dat uh, was blauwe spaghetti. Ew. Ja, kangroo. Hartstikke lekker. <laughs> ja, en wel meer gekke dingen, maar uh, ja, eend, kangroo. Slakken. Konijnen heb ik al gegeten bij een Thuis restaurant. Ik dacht, dat uh, hoort in je tuin te, rond te lopen. En ik dacht, nou dat ga ik eten. Lekker. Oesters, misschien. Rauwe oesters. Daar ben ik ook niet zo gek op. Dus dat is even wennen. Als je zo'n slibberig, flibberig ding voor je ziet, dat je denkt, dat moet ik ook nog doorslikken. Hersenen. Kalshessenen. Uh, om te, uh, ja, gewoon te proberen. Ik was eigenlijk niet precies ook besteld dat in Frankrijk in een restaurant. Dus het was een verrassing voor mij. Schapenhersens. Ik heb een keer uh, gefrituurde suik uh, suikerspin, sorry. <laughs> uh, vogelspin gegeten. Koeienmaag. Heb ik gegeten. <laughs> nee, daar moet je van houden. Ik hou er niet zo van. Inktwis. Dat is echt niet eten. Het smaakte naar rubber gaat een gefrituurde vogelspin. Ja, dan weet ik niet of ik dat zal proberen. Maar misschien ook wel. Misschien is het juist wel leuk om een keer uh, te testen, natuurlijk. We hebben ja, wel eens een keer wat uh, geks tegengekomen. In je mond, laat het weten. 0800 1, 1, 2, 1. Dat is het telefoonnummer gekst dat je ooit hebt gegeten. Rag. 0800 1, Niet disposition. Goedemorgen. Vijf minuten voor half zes. We hebben het over gekke dingen die je wel eens hebt gegeten. Mocht je aan het ontbijten zijn. Pas op. Pas op. Mohamed, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goeie... Ik spreek met Mohamed. Uh, hallo. Uh, wij hebben een restaurant. En in de restaurant, dat, uh, ja, daar komen uh, ja, Nederlandse mensen eigenlijk. Ah, ja. Uh, Oost is uh, greel. En wij hebben... Uh, stierenkloten en lamskloten. Die, die hebben jullie op de kaart staan? Nee. De, de, de, met het personeel wij hebben gekke dingen de, daar een keer gedaan. Uh -huh. En er kwam een idee, ja, iets ja, uh, stierenkloten of ja, lamskloten... Ja. Die, wilde, de, die wilde eigenlijk, klant, jullie wilden dat een keertje eten eigenlijk gewoon uh, voor jezelf. Ja, en dan komen de klant uh, even proberen wat jullie aan het eten. Ja, proberen maar, heerlijk, heerlijk, heerlijk. <laughs> en dan ja, uh, uiteindelijk wat hebben wij gegeten? Ja, heb je uh, eigenlijk uh, lamskloten gegeten. Ja, dat is een beetje Spaans, geloof ik, hè, toch? Uh, Van die, in... Ja, maar ja, dat uh, heeft een aparte smaak. Ja. En uh, heel zacht, maar niet vies hoor, Dat uh, uh, heel lekker. Nee, het is misschien weer een beetje het idee dat het vies wordt ofzo. Maar het is niet. Uh, de, de, de smaak zelf is wel is wel goed, zeg jij eigenlijk. Ja, dat moet je gewoon goed wassen met gesouwte water. Ja, Water en zeep. Ja, en dan even in de olie laat heet maken en dan. Even pakken, uh, pakken. Het aparte, maar ik zou toch denken van ik zou toch ook wel een beetje terughoudend zijn in het eten van dat soort dingen. Ik zou toch denken van nou nah, ik weet niet of dat iets voor mij is. Hoe komt dat, denk jij? Uh, ja, dat ligt aan de gewoonte. Uh, kijk, ik woon hier 35 jaar. Is ja. uh, stamppot en die dingen? Ja, oké, okay, met een uh, lepeltje sambal, dat gaat het wel. Ja. En met... dat is voor voor mijzelf, ja. maar ja, ik weet het niet. Iedereen heeft een apart smaak. Ah. Dus uh, ja, uh, doe het gek, keer. En toen jij hier kwam, vond jij toen uh, Stampot en zo, wat wij eten, vind jij dat, vond je dat toen lekker? Of moest je daar ook echt enorm aan wennen? Uh, in de begin was het voor mij een beetje moeilijk. Ja. Maar ja, maar de hand, de, ja, dit eet je dat elke dag. Heb een Hollandse vrouw? En, uh, ja, ja, dan gaat het snel natuurlijk ja, ook. Ja, dat gaat vanzelf. Ja, ja, op een gegeven moment moet je ook wel natuurlijk. En dan uh, zit, je hele, zit je de hele winter zit je stampot het ontbijt uh, weg te werken natuurlijk. En boerenkool. Uh, ja, <laughs> boerenkool. En uh, ja, noem maar op. Alles. Ja, ja, ja. Wat is lekker, de, de, de, de Marokkaanse keuken? Of uh, kom je het maar op ik ben vanzelf uh, Egyptenaar. Ook oh, okay, Egyptenaar. De Egyptische keuken of de, of de, de Nederlandse keuken? Wat is uiteindelijk lekkere? Uh, de, de Midden-Oosten keuken, natuurlijk. Ah, ja, toch. Ja, ik heb een, een buurman en die komt uit Egypte. Naar die maakt die maakt die heeft een et uh, ook een eetentje. Is het en uh, uh, het is meer een afhaalding maar dat is lekker wat hij maakt. Dat is zo verrukkelijk. En dan zegt hij: Als ik dan langskom, dan zegt hij, ja, nee, ja, ja, moet ik maak er wel speciaals voor je. Ja, dan weet ik eigenlijk ook nooit goed wat het dan is, maar dat is verrukkelijk altijd. Het is zo, oh, ja. Ja, het is zo heerlijk ja, eten. Is... Ja, dat is alles om elkaar. de Midden-Oosten, zeg maar, Israël, Libanon, Turkije, ja. Syrië, Jordanië, Egypte. Ja, ja, ja. En Griekenland da natuurlijk. Dat is het lekkerste eten eigenlijk, daar in die regio. Ja, dat is het lekkerste eten. ja. krijg je honger van. Ja. Ja. ja, dan krijgen we dit soort gesprekken ja. natuurlijk. Maar dankjewel voor je belletje. Oké, bedankt. En we hebben het over vieze, nou niet per se vieze, gekke dingen die je wel eens hebt gegeten. Zadig, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het gekste wat jij ooit uh, hebt gegeten? Uh, het gekste wat ik ooit heb gegeten uh, is een, uh, zijn ongeboren kippetjes. In een eitje nog. Oh, wel. Ja. Was dat, uh, dat progelijk of.? Uh, uh, het bewust? was een beetje per ongeluk. Nou, het was eigenlijk bewust. het uh, was niet de bedoeling. Yeah. Uh, ik was aan het uh, lift in Laals. Yeah. En uh, toen werd ik meegenomen door hele aardige mensen. En uh, die gingen me heel veel de omgeving laten zien. En uh, zo ook uh, namens me mee naar een uh, lekker restaurantje. Of uh, voor hun doen lekker. Yeah. En uh, daar liet ze me proeven aan een uh, uh, soort van delicatessen van de buurt. En dat waren dus uh, ongeboren kippetjes. En ik vond het te onaardig om uh, te zeggen dat ik het niet zou doen. <laughs> en hoe zag dat eruit dan? Was dat, uh, zat dat nog in een ei of, of, of dat niet? Ja, ja, het zat in een ei. Dus het was een uh, grote kom met eitjes. En uh, daarin zaten allemaal... Uh, er zijn nog ongeboren kippetjes en zij begingen voor. Yeah. Ik dacht eerst, oh lekker eieren. Yeah. En uh, toen, toen zag ik het al en uh, toen, moest, toen moest ik zelf ook nog. En, maar, maar, en is het dan met die kippetjes, als je het al een beetje harig ziet, dat het eruit altijd in mijn beleving? Uh, was dat ook zo? Die veertjes nee. en zo? Nee, nee, ik kan me niet herinneren dat de haren want wat ik daar nu aan denk. Ik heb nog meer geklinken namelijk. Ja, Excuus daarvoor. Ja. En, maar, hoe, en, en, maar als je dat dan eet, hè, want dan, ja, dan, dan word je er een beetje ingeluisterd... en dan moet je wel, en is, is het dan neusdicht. En uh, nou, uh, gaan met die banaan of, of valt dat al, uh, was het toch anders? Ja, het was ongeveer dat, ja. ja. Het, was, uh, het was snel slikken en uh, vriendelijk lachen. Ja. En, uh, <laughs> en uh, snakken naar water. Ja, ja, ja toch. hoe smaakte het dan? Was het, was het wel als vlees? Nou ja, ik kan me eigenlijk. Ik kan me de smaak niet eens maar precies herinneren. Het enige ja. wat ik dacht op dat moment was, uh, was voor mij dat het gewoon. It, it, ik denk dat ik het misschien smeriger had bedacht op het yeah. moment. Dat het eigenlijk was. Raar eigenlijk, hè? Want to toch zou je denken van ja, oké, okay, het is ook maar gewoon uh, vlees. En een, ja. en een ei zelf is natuurlijk ook een soort van. Uh, van ja. een, een nog niet ontwikkeld uh, kippertje. Dus ja, daar zit, uh, Ja, op zich is het best wel gek dat we dat, dat zo vies vinden. Maar ik zou, ik zou het ook. Ik zou precies zoals jou zou reageren. Zelf van ja, het moet maar. En uh, het is misschien een beetje on, onbeleefd om het af te, af te slaan. Maar uh, met liefde ging het allemaal niet, denk ik. Hè? Nee, nee, nee, nee, zeker niet. Nee, ik heb echt nog vriendelijk gelachen. Maar ik, heb, uh, ik wou zo snel mogelijk weg. Ja, ja, precies, ja straks, ze, straks bleek dit de amuse vooraf te zijn. Uh, de, ja, precies. Dat moet je niet hebben. Vie, uh, vies, maar lekker verhaal, je Dankjewel, hè? Oké. Okay. Ja, Fijne avond. Ja, oké. Ja, oké. Uh, ochtend is het voor mij natuurlijk ook. Ik Ben net wakker. Wat is het gekste wat jij ooit hebt gegeten? Gela. Goedemorgen. Goedemorgen. Of is het Gela? Ja. Ja. kan ook. Ik natuurlijk. heb het uh, gekste wat ik heb gegeten. Dat was een uh, varkensballen. Oh ja. Oh, Dank je. Ja. <laughs> hoe kwam dat? Waar, waar, waar was dat? Waar had je dat? Ja, het was in uh, Rusland. Mijn oma. Heeft, uh, ik had uh, ontzettend last van mijn buik ja. ik weet het niet meer helaas uh, waar, precies, waar precies. En uh, nou ja, zij was van mening dat uh, dat zou helpen en uh, zij heeft uh, lekker gebakken, <laughs> eitjes uh, Maar en ja, jij hebt een Russische oma begrijp ik? Ja, jij oh, ja. komt daar vandaan. Ja. En, en zij dacht van nou die Gela die heeft last van zijn buik, ik ga hem <laughs> varkensballen voorschotelen. Dus ja, dat was gewoon heel vies. Ja, <laughs> maar was dat dan, is dat een oud-Russisch uh, recept of zo wat, wat zij dan uh, tevoorschijn toverde? Geen te idee, geen idee. Zij, uh, uh, zij heeft uh, een beetje stiekem gedaan, want mijn ouders wisten ze niet. Ja. En zij was echt van de mening dat dat zou helpen, maar helaas heeft het ook niet geholpen. Dus, uh... ah, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar hoe is de Russische keuken verder? Is dat een beetje goed eten? Ik weet er eigenlijk helemaal niks van. Ja, wel, zeker, ja zeker wel, uh, ja. wel wat, wat, wat, wat, is, wat is nou typisch Russisch om te eten uh, ja uh, borsjes oh, ja. nee dat met heel veel groeten. en oh, dat ja. is echt typisch Russisch oh ja dat is dat is, volgens mij heb ik dat al een keertje gehad dat is wel echt wel dat is wel echt lekker ja dat lijstje. was wel lekker ja dat is wel, dat is wel wat anders inderdaad. Ja. goed ik schrijf hem op op het lijstje Gela die vindt varkensballen niet lekker om te eten nee <laughs> staat zeker niet. staat voor het Dankjewel voor je belletje Oké, okay, dankjewel. 0801, 121. We doen nog misschien een klein rondje misschien, hoor, als we toe komen. Dat is het vieste wat je ooit hebt gegeten. Straks ook de trending topics. Wat is trending op dit moment? En er is veel rumoer rondom een grote game, SimCity. De surfers doen het niet. Oh nee, paniek. Wat well, nu? you done, done, me you I, felt it. I tried to beat you, but you so hot that I melted. I fell right through the crack.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 Mm -hmm. Mm -hmm. Hey, hey. We'll open up your mind and see Taking it right to be loved.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 Resultate no more, no more It cannot wait I'm yours En I'm yours. Um, uh, Oké, okay. idee wat dat was. <laughs> Je start wel eens wat in, hè? Start. Ja, ja. Luk ik denk. Dus even kijken wat een trending topic is op dit moment. NL Doet, grootste vrijwilligersactie van Nederland de afgelopen twee dagen. Die stonden in het teken van NL Doet. 8348 klussen zijn geklaard. Van harte... Hashtag Formule 1 is ook trending topic voor de Grand Prix van Australië. dat de rijders en toeschouwers zich vandaag op het circuit in Melbourne. Ja, ik ben zelf niet zo'n enorme fan van. Ik vind het wel leuk hoor, het geinig, om een beetje rond de neus en zo. Maar ik vind het altijd een beetje, ja, dat duurt allemaal zo lang, vind ik. Ik dat, dat, dat bedoel, één Grand Prix duurt volgens mij wel, wel twee uur of zo. Dan, ja, dan haak ik het toch een beetje af. Ik vind het goed, wel een beetje vroeg op de middag om te tv kijken. Nee, ik vind het een beetje stom. Maar, maar goed, als je fan bent vandaag dus... Grand Prix van Australië. En hashtag SXSW is ook nog een training topic. Dat is uh, de laatste dag van het South by Southwest Festival. Uh, film, techniek en muziek komen daarbij elkaar. En het festival is deze hele week en ook vorige week gehouden in Houston. Nee, Austin, Texas. Sinds 17 maart 1845 is het elastiekje een feit. Engelse uitvinder van het rekbare huishoudelijke handigheidje... kreeg die dag zijn patent. En het is natuurlijk ook vandaag St. Patrick's Day. Maar waarom was die Patrick nou zo'n zin? Nou, hij beschermde de haringpakkers, mijnwerkers... smeden tegen het kwaad. En hij scheen ook nog eens een keertje te waken over het vee. Kortom, een gouden gas. Geert Hoes is vandaag jarig beter bekend als Morris Fischer uit GTS. Hij wordt vandaag alweer 30 jaar van harte En Kurt Russell, acteur, is ook jarig. 63 jaar. En hij wordt wel vaak uh, verward met de intussen overleden Patrick Swayze. Maar Kurt Russell is dus zelf ook een mens. Als je dat maar weet. Kijken of het nog ergens regent. Jazeker, in Zeeland. Ah, daar was ik gisteren. Is het uh, hard aan het plensen. En die bui die gaat naar het oosten toe. Dus als je in het oosten woont, dan kan het nu ook al een klein beetje regenen. Pas op als je de weg dus nog opgaat. Want het is nog best fris ook, tenminste, dat vond ik hoor. Ik, vond, ik stond op vanmorgen, ik dacht, nou, uh, koude bedoeling. Koude bedoeling, vind ik het. Vorige week kwam de langverwachte verwachte SimCity-game uit. Met die game kan je jouw eigen stad bouwen. Maar veel gamers die het spel hebben gekocht, zijn nu boos. Want je kan het spel vaak niet spelen. Hoe dat zit, vragen we aan Angelique Houtvins, uh, Radio 6 DJ... En ook meteen de alle, allergrootste Sims en Sim City-fan die er bestaat. Angeliek, goedenavond. Goedemorgen, Luc. Ja, um, jij bent de grootste Sim City-fan die ik ken. Sterker ja. nog, we hebben het er wel eens een keertje over gehad toen, uh, toen wij nog wat vaker met elkaar samenwerkten, dat jij dan uh, een, een gezinnetje stichtte binnen Sim City. Uh, nou, binnen de Sims dan, hè? Ja, ja precies, binnen de oh ja, ja. binnen de Sims. Pff, Ingewikkeld. En dan ging je ze dan weer uh, uh, verbranden en zo in een huis, hè? Komt wel, ja. Ja, ja. Als ik zo dat was en ik wilde de inboedel houden, dan maakte ik ze Ja. Leg heel even uit voor de mensen die het niet kennen, wat is SimCity? SimCity is eigenlijk de voorloper op de sims. In uh, SimCity bouw je in principe gewoon een stad. Dus je hebt een hele regio voor je, je kiest een, een vakje uit en daar maak je de stad van je dromen. Ja. En dan kan je hotels neerzetten, huizen neerzetten, of grote industrieterreinen, eigenlijk alles wat jij wil. En uh, kun je dan ook iets winnen? Nou, eigenlijk niet. Je hebt wat uitdagingen die je kan aangaan, maar het is eigenlijk een oneindig spel. Mm -hmm. Je kan het ook oneindig spelen en ja, er zit niet echt een prijs aan of dat je het uit kan spelen en daarom is het ook zo verslaafd. Ja, is dat, is dat de verslavingsfactor, ja? dat, er, dat er eigenlijk geen einde aan zit? Nee, ik denk dat dat het echt is. Want normaal werk je ergens naartoe in een spel. En dit is toch. je hebt telkens weer nieuwe ideeën om je stad groter te maken of anders te maken. En daardoor blijf je gewoon doorgaan. Ik heb, uh, de eerste dag dat die uitkwam, hm. vorige week donderdag, heb ik in totaal tien uur non-stop gespeeld. Oh, dat heel dat Ja, dat is best slecht. Ja. Hey, jij was dus wel fan van uh, The Sims. Dat is eigenlijk ja. Ja, dat, dat, dat, voor, voor een leek als, als ik is dat een beetje hetzelfde. Maar uh, het verschil is dat je in The Sims een... Gezinnetjes stichten eigenlijk, hè en, ja. en, en, en een baan had en een kinderen kregen en dat soort dingen. Een huis bouwden en nu is het wat groter, nu is het een hele stad. Ja, inderdaad. Dat, dat is een beetje het verhaal. En SimCity is niet nieuw. Die hebt wel iets. voorgangers van, uh, van SimCity, allemaal oudere edities, maar uh, dit is toch wel echt een grote vernieuwing. Kijk, nou dan hebben we dat allemaal op een rijtje. Uh, dan zou je denken van nou, daar da, da kan niks misgaan. Leven de lol, lekker gaan gamen. Maar ja. zo was het niet hè, deze week, want er waren een boel problemen onder andere met service en zo. Wat was er aan de hand? Ja, nou er waren eigenlijk drie ergernissen bij de gamers, zoals City. En het eerste was een kleine ergernis, je moet de software installeren van de uitgever. Nou, weet je echte fans doen dat. Mm -hmm. De tweede is dat je altijd verbonden moet zijn met het internet. En wat ik juist fijn vind aan gamen is dat je af en toe, als het internet uitvalt of wat dan ook, dat je dan even lekker kan gaan gamen. Nou, dat is hier dus niet mogelijk. Je moet altijd in verbinding staan met het internet. Nou, heb je die verbinding toch met het internet? Dan moet je inloggen op een server. En die servers staan dus over de hele wereld. Mm -hmm. En het grote probleem was dat al die servers vol zaten. En nog steeds af en toe schitten. Dus op het moment dat je inlogt en je wilt een stad gaan maken... ...je hebt het spel gekocht, je denkt ik kan spelen... ...dan moet je soms nog twee uur wachten... ...voordat je eindelijk toegang hebt tot een van die servers. En het probleem daarbij is ook weer... ...stel je, hebt een, uh, je bent ingelogd, je hebt een prachtige stad gebouwd op een van die servers... Je komt weer terug na een uurtje wandelen of zo en je wil weer verder spelen. Dan kan je dus niet meer met je stad verder spelen als diezelfde server vol zit. Dat is misschien een beetje ingewikkeld, maar stel, ik ja. loop hier in op 3, daar heb ik een prachtige stad heb ik gebouwd. Yeah. En uh, ik, ga, ik ga iets doen en ik kom weer terug en server 3 zit vol. Dan kan ik niet verder met mijn stad spelen. En terwijl dat vroeger, tenminste met, met, met, met eerdere edities en ook met de Sims, was dat geen probleem. Want dan speelde je nee. eigenlijk altijd offline en kon je altijd ja. spelen wanneer jij het wilde. Vroeger kocht je een spel, je zet het cd'tje erin, installeren en spelen maar. Maar ja. nu is er gewoon een hele romslomp. En dat is gewoon niet fijn. En ze werken eraan om extra servers erbij te zetten. Maar het duurt eigenlijk niet veel te lang. Ja. Je betaalt 60 euro voor een spel, wat je vervolgens niet kan spelen. Ja, dat is niet handig, nee. Maar nee. ik neem aan dat zij ook niet voor niets hebben bedacht dat het allemaal online moest. Want dat, zal dan wel met, dat moet allemaal een beetje socialer en zo. En, en je moet misschien mensen tegen kunnen komen. Is dat het idee ja. erachter? Ik denk het wel. Je, je kan inderdaad nu met mensen spelen. Ik heb nu een hele regio opgebouwd met mensen die ik niet ken over deze wereld. Mm -hmm. En dat is leuk, maar ik vind eigenlijk dat naast deze optie ook een offline optie zou moeten zijn. Een optie waar je als je even geen zin hebt om mensen tegen te komen en snel wil spelen, dat dat ook mogelijk is. Oké. Okay. Zijn, dus zijn, de... zijn, zijn die verhalen er al dat het er eventueel gaat komen of, of wil de fabrikant er gewoon niet aan? Ik denk het niet. Er worden heel veel petities overal ter de wereld getekend om die modus te krijgen. Maar ik, ik denk dat het niet gaat gebeuren. Want voor de fabrikant is het natuurlijk gunstig dat ze continu weten wat alle spelers doen. Ja. En dat zijn natuurlijk vergeten die, ja, die voor hen weer interessant zijn. Ja. Nou ja, ze hebben gezegd in ieder geval dat het binnen nu en een maand wel ongeveer opgelost moet zijn. En dat 92% van alle servers het nu alweer zou doen. Dus dat je grotendeels uh, wel weer gewoon zou kunnen spelen. Ja. Laten we hopen ik dat ik jij heb straks er weer weer vijf uur gespeeld. Al oh, gelukkig maar. Ja, ik maak me wel een beetje zorgen. Ik bedoel, uh, je bent nu ook niet aan het spelen natuurlijk. Dus uh, snel nee. weer achter de computer, zou ik zeggen. Als je ja, doet. gaat je <laughs> Dankjewel, hè. Ja joh, doei, doei. Sim City is te koop, dus wil je het zelf uh, aanschaffen, dan kan dat. En dan uh, nou, kun je lekker spelen, kun je een stad bouwen en dan kun je in de stad rondlopen. Van het is inmiddels kwart voor zes en uh, wij vroegen ons af, wat is nou eigenlijk jouw favoriete game? Wat is nou je favoriete spel? Uh, FIFA, voetbal FIFA. En waarom? Omdat ik van voetbal hou en uh, mijn maten vinden het ook leuk. In mijn tijd waren er nog geen computerspelen toen ik speelde. Vroeger speelde ik RuneScape. Lang geleden, ja, weet ik. Niet. best een beetje verslaafd toen. Um, Donkey Kong spelletjes. Ja, ik ben al wat ouder. Vroeger waren er nog geen computers toen ik nog klein was. <laughs> ja, een voetbalspel, alleen dat, eigenlijk. En uh, Call of Duty een schietspel. Uh, ik speel nog niet computer. Ja, er was één spelletje met Dracula, maar dat heeft niet echt. Ik weet de naam niet meer ervan. Oeh, ik speel nou echt helemaal niks meer eigenlijk moet ik zeggen. Call of Duty denk ik wel eens. Oh ja, FIFA natuurlijk. Ja, Leuk hè, voetbal. Ja, ik speelde vroeger uh, Counter-Strike. Uh, ik vond het heel leuk. Ik was er verslaafd aan en daarom ben ik gestopt. FIFA 2010. Uh, omdat je dan een beetje rivaliteit hebt tegen je huisgenoten. En je tenminste een beetje elkaar kan opfokken. En als je dan wint zit er veel meer plezier uh, achter. Hey, joh, Het is hetzelfde als World of Warcraft, alleen nog gratis. Mario. Ik vond het springen leuk. Ja, Tetris. En volgens mij ook wel Super Mario. Dat is wel heel lang geleden. Ja, dat, volgens mij, dat is volgens mij echt bijgebleven. Ik deed uh, Mario Kart. Daar heb ik ook nog zo'n Wii-ding gekocht. Daar speel ik ook Mario Kart op. En dat doe je dan uh, online. En dan speel je tegen Japanners. En die Japanners zijn goed. Dat is echt niet normaal, man. Die moeten echt een keer, die moeten echt een, keer een hobby gaan zoeken die gasten. Vind ik leuke spelletjes. Vind jij een leuk spel? Twitter opname, vind ik leuk. Ad is mijn Twitter-account. Dat is je favoriete game. John Allen is dit. Mooi liedje van een uh, jaartje of twee geleden alweer. In Your Light. When the sun is gone away. darkness of the night, I don't have to look too hard to see, but I'm living in your life. to me I didn't know that I could feel this way I am happy just to Is hij? Waar is hij? Waar is John Allen? Hij maakte dus zo'n mooie liedjes, In Your Light, hoorde je. Hier bij Start, op Radio 1, maar waar is John Allen? Start, ik denk. is hij? Ik weet niet. Misschien is, is hij gewoon uit, dat kan hè. Dat het afgelopen is met John Allen, dat hij gewoon één goede plaat heeft gemaakt, één goede single. En dat het nou, afgelopen is, dat kan, Natuurlijk dus dat heb je wel eens met dat tisse. Oh man, ik had het net even over, uh, over het weer en ik vertelde toen dat het in Zeeland van het regenen was. Toen bleek dat het in Limburg aan het regenen was. Ik uh. ja, een beetje schil. Maar het komt, door, het komt door de kou. Ik heb een goed excuus. Het is zo koud buiten. Joh. Die kou die zat, nog in mijn, die zat nog in mijn lijf. Ik heb gewoon nog een half uur met, uh, met mijn jas aan hier binnen gezeten. Ik vond het zo, zo fris. Vraag het dan ook. Heb jij ook zo zin in de zomer? Ja, wie niet, zou ik zeggen. <laughs> Wordt wel weer tijd voor een beetje warmte. Hè? Vorige week was het zo fijn. En Toen dacht ik, ach yes, komt eraan. En nu is het weer zo ijskoud, dus ja, het mag van mij wel weer, ja, absoluut. Ja, wel lekker warm. Uh, ja, naar Spanje toe, met uh, mijn familie, met uh, mijn ouders en mijn broertje. Ja, zeker. Omdat de winter veel te lang geduurd heeft. Veel festivals, bruin worden. Ja, lekker weer, lekker warm. Ik heb wel de zin in zomer, ja. Ja, omdat het dan warmer is dan nu. Ik heb nog geen plannen voor de zomer, nee. We wachten gewoon tot het laatste moment en dan besluiten we wat we gaan doen. Ja, ik heb zin in de zomer. Ga naar Amerika toe. O, tuurlijk. Lekker warm. Ja. Lekker weer. Uh, zon, strand, bier, barbecue, alles. Ja, natuurlijk heb ik zin in de zomer. Nee, nu, nu is het koud, het is nu vervelend. Al die donkere dagen is heel vervelend, toch? Ja, vanwege sowieso dat het lekker weer wordt, lekker warm. Uh, lekker weer. Kan je lekker feesten? Lekker aan het strand. Ja, zeker. Kut weer hier. Ook. is niks voor mij. Schrikkelijk. Laat maar komen die warmte. Ik heb soms ook wel het idee dat wij misschien een beetje over, dat wij misschien toch een beetje overdrijven met z'n allen. Dat we dan zeggen van. Uh, dat we in ons hoofd hebben dat de zomer zo ontzettend veel beter is dan de winter. En dat er een soort punt ook is die waar we dan over moeten. Nou, als, het, als het dan warmer is dan 15 graden, dan zitten we in de zomer... en dan is het gewoon drie maanden lang alleen maar warmer dan 25 graden. Maar dat is niet zo. Want ook hier in de lente is het wel eens gewoon 16 graden of zo in regenachtig. En dan zitten we daar weer over te moppen. Maar goed, hey. aanstaande woensdag begint... De echte lente. En dat betekent niet alleen dat de lammetjes weer de wei in en de krokussen gaan bloeien. Veel strandtenten openen vandaag ook hun deuren om de lente alvast in te luiden. Deze zondag wij willen wel eens weten hoe zij zich voorbereiden op de opening van het nieuwe seizoen met dit ijskoude winterse weer. Sophie van BNN University hielp een ijskoude dag mee met de opbouw van een strandtent in Bloemendaal. Het is hier erg koud op het strand, al moet ik zeggen dat het uitzicht wel eens prachtig is. Sneeuw, wilde golven. Nou ja, ik ben benieuwd of de bouwers uh, ook nog van het uitzicht kunnen genieten. Ik ga even vragen of ik ze kan helpen. Moet ik even helpen? Dankjewel. Ja, staat erin. Staat erin. Ik hoorde dat je het dak op gaat en da daar heb ik wel zin in hoor. Nou, is prima om te zeggen, uh, ga mij naar boven toe. Weet je altijd platen voor mij? Golfplaten, mee naar boven. Waarvoor zijn die golfplaten? Uh, Van boven op het dak, want we hebben hier en daar een uh, lekkageplek en dat moeten we eventjes verhelpen. Is die uh, lekkage, komt die ook door de, dit weer? Ja, ja, ja, ja. Met name nu het sneeuwt en het uh, gaat op een gegeven moment gaat het dooien, ja, dan uh, komt het op een gegeven moment naar beneden toe. Durf je het trappetje op of niet? Nou, als jij me helpt. Is prima, ook, kom maar op. <laughs> okay. Zeg, zeg, ik wil lachen, ja. Daar gaan we. Is het glad boven op het dak? Oeh, we zijn op het dak. Ja, het uitzicht is wel mooi, maar het is echt maar goed dat ik mijn thermo ondergoed aan heb. Jeetje, wel een kou. Is dit nou het enige, um, enige ongemak dat je hebt ervaren met de sneeuw? Of zijn er meerdere dingen die de kou uh, een beetje verpest? Uh, er zijn meerdere dingen. Kijk, uh, sowieso, uh, je kan ook je gereedschap zo eventjes laten liggen. Want ja, je moet het allemaal afdekken, want het gaat allemaal stuk ook natuurlijk. Mike, is het dak aan het doofbanden. Ik wil het eigenlijk ook wel proberen. Mike, mag ik ook nog iets droog branden? Ja, hoor, is prima hoor. Is goed. Oké, okay, hoe moet ik hem vasthouden? Wat is uh, handig? Moet ik... vast. Ja? Ja, doe ik het goed? Ja. Sneller, sneller. Er komt echt veel damp vanaf, joh. Ja. Het is wel, wel lekker warm. Je... Uh, het dak is nu droog. En nu zie ik lijm. Ja, ja, ja want uh, dit is uh, lijmkit. En uh, ja, dat moet, uh, moet een goede hechting hebben, omdat je beide platen ook droog branden. En uh, ja, die moet het eigenlijk ervoor zorgen dat het helemaal uh, een beetje afgesloten wordt. Het lijkt een beetje op het lijmpistool waar ik vroeger mee knutselde. Oké, okay, nou ja, dat, uh, dat zou best kunnen. Ik weet niet waar jij vroeger mee knutselde. Maar uh, <laughs> ik had een hele andere lijmpistool. Uh. Ik ga eventjes aan de kant. De mannen gaan uh, het dak lijmen en de golfplaten opleggen. Oeps. Ja, lukt het? Nou, het ligt allemaal goed. Ik hoop dat het, uh, dat het beneden droog blijft. Het ziet er netjes uit zo, hè? Ja. Nou, het is inmiddels 7 uur. De, de mannen gaan stoppen met werken. Het dak is dicht, dus... Uh, wat mij betreft kan de opening beginnen. En wie weet tot in de zomer, dan ben ik wel van de partij.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 late now Van, uh, mensen die uh, uitgeranceerd zijn, lijkt het wel, hè? John Allen, Lena Marlin, Sitting Down Here, hierbij start... op deze vroege ochtend, zondagochtend, 17 maart 2013. Wat zijn jouw hoogtepunten geweest van deze week? hoogtepunt van deze week was... Um, samen met een paar vrienden heb ik het account... at de groene heer op Twitter. En we hebben deze week hebben we heel veel followers erbij gekregen... en heel veel mentions. En dat maakt mijn dag echt goed. Of mijn hele week maakt het gewoon goed... Dat ik gisteren te horen kreeg dat het vandaag te hard voor oor om te gaan werken. Dat we vandaag naar mijn zoon gaan op visite, dat is wel een hoogtepunt. Mijn negen voor biologie. Hoogtepunt van afgelopen week. Ik, oh ja, ja ik, ik was jarig. En uh, ja, was hartstikke leuk. Uh, ik ben deze week aan, we zijn aan het voorbereiden voor ons trouwen, dat is wel erg leuk. Ja, dat was uh, Pat's Kalkbrenner zaterdag, nou, dat was wel erg vet. Uh, ja. <laughs> dat uh, Nederlandse Omroep de NPO gaat heten. <laughs> dat was mijn vrouw. Zij heeft een nieuwe jas. Een geweldig hoogtepunt. Nou ja, ik, uh, ik was afgelopen week was ik in een, uh, in een kroeg en dan kwam ik kook een meisje tegen. En dat meisje die was oogverblindend mooi. Dus het liefde op het eerste gezicht. Ja, een boel mensen zeggen dat het niet bestaat, maar ik geloof in liefde in het eerste gezicht. En dat was ook zo. Dat ik een nieuwe garage heb gevonden voor mijn auto. Pff, dat vind ik een beetje privé. Uh. <lacht> uh, uh, zwemles van de kinderen. Ja, het is eigenlijk. Week, dan ben ik klaar, dan kan ik uitrusten van mijn werk, kan ik zitten en dan heb ik eindelijk rust. Ja, klopt. Dat mijn toetsweek voorbij is. De overwinning van Barcelona, Basel -Milan. Hele mooie pot. Ik is mijn hoogtepunt van deze week. Echt, ik heb geen idee. Uh, er was namelijk wel iets wat ik memorabel vond, maar ik heb echt de oude geheugen af en toe. Uh, maar misschien voor deze week ben jij het dan nu wel. Want op de radio zijn uh, blijft één uh, groot feest. Hé, hey, Mark in the dark. The. The. The end. The end. <laughs>